Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De deur wordt vandaag weer platgelopen bij Ronald Plasterk. De verkenner moet uitzoeken welke partijen er met elkaar in een kabinet willen. Vorige week sprak hij met allerlei strekkers. Vandaag krijgt hij er vier nog eens op de koffie. Van der Plas, van de BBB, Jesseljus, van de VVD, Omtzigt, van de NSC... en net eerst al Wilders van de PVV, vertelt verslaggever Eva Wiesing. Na Wilders komt Caroline van der Plas bij hem op bezoek. En vanmiddag is dan de tijd om met die andere twee leiders te praten... die wat minder zien zitten in een kabinet met de PVV. Het is een drukke week in Den Haag. Morgen is het afscheid van de oude Tweede Kamerleden. Woensdag gaan de nieuwe Kamerleden voor het eerst op hun zetels zitten. Het wordt een goede maand voor winkeleigenaren. ABN AMRO verwacht dat ze deze decembermaand ruim 700 miljoen euro gaan verdienen. Meer gaan verdienen dan vorig jaar. Ruim een kwart van de consumenten denkt dat ze meer geld gaan uitgeven. Volgens ABN hebben minder mensen geld zorgen. Gedoe over het golfsurfen op de Olympische Spelen van Parijs van komende zomer. Dat onderdeel is niet in Frankrijk zelf, omdat de zeder daar niet echt geschikt voor is. In plaats daarvan gaan de surfers naar Frans-Polynesië. Maar daar zitten ze er ook niet echt op te wachten. De organisatie vindt namelijk dat er een grote jurytoren in het water moet worden gebouwd. Dat zien de inwoners niet zitten, want de toren moet boven op het koraalrif komen. En door het koude weer kan de zomer niet verder weg lijken. Toch kan je je alvast opwarmen voor de festivalzomer. Pinkpop heeft een deel van de line-up bekendgemaakt. Met onder meer deze hitmachine. Yeah, Matt Sheeran is een van de headliners op het festival in Landgraaf. De andere twee grote namen zijn Calvin Harris en Monuskin. Ook Akda en de Munnik en Vrouwkje staan op het podium. En dit weekend gaan de kaartjes in de verkoop. Het weer, dat is regen in de zuidelijke helft van het land. Vanavond trekt hij naar het noorden en valt er ook wat natte sneeuw. Het is een graad of twee vandaag. Morgen af en toe regen bij maximaal twee tot zes graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Optimal the FM It's the wounded man who can't turn off the noise The unsung teacher who does nothing but give Is the kids sitting alone in lunch? who's kind to everyone even when the world ain't kind to him the i have a dreamers with the nerve to say or equal the helping believers life-changing kind of people here's to the stand on loving through the hate ain't looking for a fight but if that's what it takes we don't win them all but come on oh we'll live to fight another day I'll yeah. you Downs, the pick down and the push down. We are who we are, and we have the heart. En dat was Brian Ruby met Here's to the Standouts. En dit was de zogenoemde Heroes-version. Um, Brian Ruby is een Nashville-based country music artist en professional baseball player... die in 2021 als eerste en enige actief professioneel baseball player uit de kast kwam. Dat nieuws en zijn verhaal domineerden destijds de Amerikaanse en de wereldpers... En uh, nou, uh, hij mag er zijn met de zangkunst. Ja, zeker. Lekker like nummer. Ja, ja. Heerst to the standouts. Nou, zeker. Uh, goed baseball spelen en goed uh, uh, zingen. En goed zingen. Ja, ja, ja. wie weet kan hij nog wel meer, maar dat weten ja, we dan niet. Dat, dat weten dan we, niet. Dan dan we dan we we niet. En, willen we dat weten, u zo. Dat koken. weet Welkom nee. ja. <laughs> bij uh, de aller, allerlaatste reguliere uitzending uh, Rainbow Radio Zandvoort van uh, 2023. Ja, ja, welkom. Ja. Mijn koptelefoon doet nu ineens een beetje raar, maar goed, uh, het zal wel. Er, gaat, er gaat al meer iets raars uh, vandaag bij jou. Ja, nee, dat is niet aan mij. <laughs> Goedemorgen. Ja, is een beetje raar als je dat bedoelt. Ja, ja, ja. Precies, een beetje Tosca, hoogduinachtig, uh, zeg maar, met ja, het oog op morgen. Dat je wat moois van. Ja, met, met het oog op de lunch krijgen we. Ja, ja, precies. Goedemorgen ja. Jelmer. Goedemiddag. Ja, ook helemaal, ja, goedemiddag ja. natuurlijk. En, uh, en goedemorgen, Isabel, voor de techniek. Fijn dat ja, je Ja, goedemorgen, ik ben er weer. Ja, hartstikke super. En um, hopelijk met uh, meer bijdragen vandaag, uh, zei ik net al. Ja, we gaan het, <laughs> we gaan het zien of uh, horen. Ja. Um, goedemorgen, we gaan beginnen met uh, de actualiteiten. En um, ja, als eerste heb ik een item uh, inderdaad staan. En nu moet ik hem even bijzoeken. Oh ja, dat gaat over uh, Justin Moyer die meedoet aan Wie is de Mol. De geboren Volendammer Justin Moyer, eh, 31 jaar, alias Janie Jenny, eh, Jenny Jackie... is de eerste dragartiest die meedoet aan Wie is de Mole? Moyer is geen onbekende op de televisie... Eh, maar dat hij gevraagd wordt voor een van de populairste televisieprogramma's van Nederland... dat vindt hij een hele eer. Janie is runner-up geworden van de Drag Race Holland... en heeft meegedaan aan de internationale versie van de bekende RuPaul's Drag Race... UK vs. The World... Justin die toert momenteel met zijn alter ego Janie, uh, Janie Jackie de wereld over... en hij schittert echt op grote podia. Waaronder uh, in Amerika, Engeland en Europa. Daarnaast was Justin al te zien in televisieprogramma's... als Make Up Your Mind en All Together Now, beide op RTL 4. En Justin zegt dat hij, de mensen ervan, houd, dat hij ervan houdt om mensen te inspireren... en hij spreekt als zeg maar, zijn alter ego ook op scholen en bedrijven... over diversiteit en inclusiviteit. Nou... Nou. Dat klinkt uh, Leuk. Eens. ja Volgens mij ja. wordt het een uh, leuke aflevering. Leuk seizoen. Dat uh, hoop ik ook. Gaan we kijken. We toch? gaan kijken. Ja. Ik ga ook kijken. Ja. <laughs> de volgende. Nou, maar niet uit, de volgende uh, ja, zeker. Want het is natuurlijk uh, volop Sinterklaastijd. Ook al lijkt het ook bijna kerst als je, de, als je het sneeuw buiten ziet. Maar uh, het is nog Sinterklaastijd. En uh, ook uh, in onze community uh, wordt daar aandacht aan besteed met al enige jaren, en dat uh, viel me afgelopen week op, uh, de Pink Sint, uh, zo noemt hij zichzelf. Uh, dat is dus uh, Sinterklaas in zijn roze kostuum. En eigenlijk ook heel herkenbaar, uh, ook gewoon met zijn uh, pieten om zich heen. Uh, en brengt dus bezoekjes langs mensen voor een mooie Sinterklaasavond, maar dan uh, met weer een wat kleurrijkere touch. En wie weet dat we hem volgend jaar bij ons kunnen verwelkomen. Dus, uh, ja, oe, dat dat leuk, weten we natuurlijk oh, leuk, leuk. niet. Hè? <laughs> als hij we dus een... weer aankomt met de roze pakjes. Ja, brood, uh, ja, ja, dat moeten we dus nog maar even afwachten. Ja. ja, zeker. Dat betekent dus dat we heel 2024 ja. Ja, ons goed zeker. moeten gedragen. Ja. Ja. Hmm. Minder vrolijk nieuws. Uh, in uh, Rusland is een, uh, een uh, wet aangenomen door het Russische Hoge Rechtshof dat uh, verbiedt... alle extremistische... LHBTI-bewegingen... zoals zij dat noemen... en ook de internationale LHBTI-bewegingen. En uh, alle... alle uh, activiteiten daaromheen... kunnen worden bestraft. Uh, met jarenlange... gevangenisstraffen. En eigenlijk worden ze gelijkgesteld... aan uh, Al-Qaeda en IS. Ja. Dus... Um, dat betekent dat... Alles, als, elke, elke uiting van homoseksualiteit, op welke manier dan ook kan worden bestraft met jarenlange gevangenisstraf. Ja, dus, dat uh, was natuurlijk ja. is natuurlijk uh, al terug in Rusland, de Sovjet-Unie. Uh, Sovjet uh, nee, het lijkt wel weer de Sovjet-Unie, om het zo maar te ja, zeggen wat, ja. wat er in Rusland uh, uh, gebeurt. Uh, dit, ja. dit is echt uh, diep, diep triest. en uh, Medelijden en sympathie voor, uh, voor onze regenboogcommunity in, uh, in Rusland. Ja, en uh, nog uh, gevolg daarop uh, heeft de Russische politie vrijdagavond gaybars in uh, Moskou binnengevallen. En de lokale media melden daar dat er officieel sprake was van drugscontroles... maar zeer vermoedelijk hebben de invallen te maken met dus dit verbod... wat de overheid de extremistische lbti beweging uh, noemt. En uh, donderdag werd dat dus inderdaad uh, bekrachtigd door het Hoge Rechtshof. Er werd een nachtclub, een sauna voor mannen en een bar die feesten organiseert... voor de lbti gemeenschap Overvallen... Door de politie. Ooggetuigen zeggen dat clubgangers zich moesten legitimeren en dat hun identiteitsbewijzen werden gefotografeerd. Volgens hen konden, man uh, konden managers hun klanten waarschuwen voordat de politie arriveerde. Dus uh, waarschijnlijk staan ze nu geregistreerd. Ja. En uh, wie weet wat uh, komen gaat. Verschrikkelijk. Gewoon echt -lands terug, verder. terug naar de vorige ja. eeuw. He. Verschrikkelijk. Uh, dan iets positiever: afgelopen woensdag is in Nepal het eerste LHBTIQ-plus uh, uh, huwelijk erkend. En eerder dat jaar heeft het hoge rechtshof bepaald dat deze huwelijken geregistreerd moeten worden. En uh, dat is naast Taiwan het uh, tweede land waarin uh, zeg maar, uh, dit soort huwelijken in, yep. in Azië yep. Worden, yep. worden inderdaad uh, worden erkend. Dus uh, super, nou, dan sluiten we daar in ieder geval even positief mee af. Yeah. Ja. Ja. Ja. Dus, um, nou, Zoals we zeiden, dit is de laatste reguliere uitzending van 2023, maar niet de laatste uitzending van het jaar. Want? Nee, dat klopt, want we gaan nog uh, voor jullie speciaal een vijf uur lange uitzending maken op uh, 19 december, op dinsdag. Uh, dat wordt dan uh, gecombineerd met een uh, gezellige regenboogborrel bij Café Anders van vijf tot tien uur. En dan zenden we onze top 54 uit. Dus uh, dat is een lijst uh, natuurlijk die door onze luisteraars in principe wordt samengesteld. Uh, we staan uit muziek die we afgelopen jaar hebben uh, gedraaid. En uh, ze kunnen nu nog steeds stemmen op uh, wie zij vinden dat hoog in die lijst uh, moet komen. Uh, en ik kan natuurlijk tussendoor even de tussenstand zien en het wordt spannend. Maar ik ga er natuurlijk niks over zeggen. Want anders ga je strategisch stemmen. En daar hebben we al genoeg ja, van. Daar hebben we al genoeg ja. ellende van gekregen. Dus ja. <laughs> Alhoewel die top 54 zou dat natuurlijk nog verrassend kunnen uitpakken. Yeah. Dus ja. Uh, ja. Kan er nog steeds gestemd worden? Ja, zeker. Uh, uh, nou ja, dat, uh, ze kunnen in ieder geval nog vandaag stemmen, iedereen. En uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat we gewoon nog even een, uh, een tijdje die lijst openlaten. Maar dat je ervan uit moet gaan dat die volgende week wel echt gesloten is. Dus uh, uiterlijk zondag stemmen. En als je dit nu hoort doe het nu even. Uh, pak even je telefoon erbij en ga naar de Facebookpagina van Rainbow Radio Zandvoort. Daar staat uh, de link. Of kijk even in de krant van drie weken terug. Ja, daar staat hij ook. Uh, ja, waarschijnlijk is hij even de Facebookpagina makkelijker. Ja. Ik, ik, ja. Denk, ik denk dat die uh, krant uh, van drie weken terug al uh, bij het oud papier ligt. Ja. Als het niet ja. al verbrand is. Ja, sommige artikelen twee hoor. Of in de surprise ja, ja. van Sinterklaas <laughs> verdwenen. Dat zou ook kunnen, in de surprise. Ja. Ja. Uh, nou, tot zover de actualiteiten. Uh, we gaan uh, luisteren naar YouTube in de Name of Love. En als je dan denkt, hé, hey, waarom voor de regenboogcommunity... Nou, allereerst is dit nummer een ode aan Martin Luther King... maar het is door U2 ook gespeeld als eerbetoon aan Ierlands beslissing... tot het openstellen van de burgerlijk huwelijk voor gelijke geslachten. En uit het kader van Nepal leek ons dat een leuk nummer om nu te draaien. In the name of love. U2. Ja. En dat was dan You 2 in the name of love. Lekker nummer op, op de dans. Heerlijk, en, uh, ja. Lekker even, hoe noem je dat? Cry out loud. Ja, ja, ja. Het is heerlijk om lekker bij een mee concert mee. van hun met ben ik twee keer geweest. Ja. Geweldig, ja. Oh, echt, uh, ja, echt. <laughs> ja. Oh, ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. ja. Uh, <laughs> Nee, ik dacht dat we het gewoon een beetje zo... op een uh, interactieve manier gingen doen. Oh, maar ja, goed. Ja, ja, ja, ja, nou, de de... Ja, Jelme, jij staat inderdaad ja. nu zeg maar, in het programma... over ja. uh, zeg maar, de verkiezingsuitslag. Uh, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, nou, een kleine anderhalve week uh, geleden... weer gestemd voor de, de Tweede Kamerverkiezing. En vorige uitzending beschouwden we even... de verkiezingsprogramma's. En nu is er ook daadwerkelijk gestemd... Uh, op iedereen. Met natuurlijk een verrassende uitslag... Uh, historisch, dat er voor het eerst... Uh, niet de VVD, het CDA of de PvdA de grootste is. Dat is voor het eerst in de parlementaire geschiedenis. Maar de Partij voor de Vrijheid, de PVV, heeft met ruim 37 zetels uh, ja, de verkiezingen gewonnen. Kan je wel zeggen, gevolgd door GroenLinks, PvdA en daarna de VVD. En ook de nieuwe partij van Pieter Omzicht krijgt er in één klap 20 zetels bij. Uh, dat is Natuurlijk wel een... Uh, voor sommigen een schok, een, in ieder geval een verrassing dat dit zo uh, groot heeft kunnen worden. Een uh, aantal mensen zegt ook natuurlijk wel, uh, in die laatste dagen van de campagne heeft de VVD uh, de deur opengezet voor uh, samenwerking met de PVV. En dat dat dan de reden is uh, dat de PVV nog meer is doorgeschoten in de, in de peiling en uiteindelijk in de uitslag. Want uh, ja, het, het was toch altijd de partij hè, van Geert Wilders die jarenlang uh, buitenspel stond. Dus uh, eigenlijk niet meepraten, maar wel altijd een uh, bepaalde groep kiezers trok. Uh, en, en nu was ineens weer de kans uh, om wel straks mee te gaan praten. Nou, en dan, daar zitten we nu mee. We zitten nu met uh, 37 zetels, uh, met allemaal mensen die uh, verder geen ervaring hebben... maar wel overal in een raad zitten of, of lokaal actief zijn. Het is in dus eigenlijk wat ik net zei, weinig ervaring. Dat bedoel ik meer op bestuurlijk niveau... Want PVV'ers zijn nog nergens zeg maar, echt aan de slag. Uh, in een uh, verantwoordelijke functie als wethouder of, uh, of burgemeester. Laat staan natuurlijk minister, dat zijn ze nog nooit geweest. Um, maar ja, ze hebben nu wel het initiatief in de formatie. Uh, voor mensen die dat al een beetje hebben gevolgd... Uh, willen zij nog steeds graag natuurlijk een, een rechtskabinet. Het liefst met de VVD. En Daar komt NSC en BBB er ook bij kijken voor een uh, ruime meerderheid... Want uh, Nederland heeft dan voor die vier partijen gestemd op 88 zetels. Dat is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. En ja, een alternatief is er in principe niet. Want anders luister je niet naar het volk. Dat is uh, natuurlijk nu een beetje de tendens. Als uh, de PVV niet gaat regeren, dan, uh, dan heb je niet geluisterd naar de mensen. Dus het uh, wordt nog een hele lange formatie, voorspel ik. Um, uh, maar laten we even kijken naar uh, wat de PVV dan wil voor ons thema, LBTIers. Uh, nou, eigenlijk heel weinig. Uh, er staat niet zoveel in, in het programma. Dus niet wat ze wel willen. Ze willen vooral stoppen met diversiteitsgeneuzel en uh, geldstromen stoppen. Die uh, gaan naar voorlichtingen, cultuur, cultuur in brede zin. Maar ja, daar schaden wij natuurlijk ook vaak uh, onder. Hè, of uh, die potjes komen ook uh, onze kant op. De PVV wil die allemaal afschaffen. Uh, en heeft sowieso in meerdere uitspraken gedaan dat ze het allemaal onzin vinden... Uh, wat er nu wordt gedaan uh, op het gebied van uh, uh, seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld op scholen. Uh, bij de behandeling van de transgenderwet uh, is een bekende uitspraak van Geert Wilders. Uh, uh, uh, dan zegt hij op een gegeven moment... het kan toch niet zo zijn dat je je ene dag een meisje voelt en de andere dag een jongen... Wat, wat gaat het worden? De ene dag ben ik een kameel, de andere dag een dromedaris. Dat is uh, zeg maar het niveau waar nu 37 zetels uh, uh, voor in de Tweede Kamer zitten. 2,5 miljoen Nederlanders hebben daarop gestemd. Uh, 33% van de stemgerechten in Zandvoort heeft zijn uh, stem ook aan de PVV ge gegeven. Dat is uh, ja. natuurlijk een grote partij uh, normaal ook uh, in Zandvoort. En uh, uh, ja, je merkt misschien wel aan mijn commentaar dat ik vrij, uh, het vrij somber inzie. Uh, ik vind het echt uh, persoonlijk, vind ik het ongelooflijk dat dit gebeurt. En ja, het is wederom te wijten aan de VVD. Uh, de VVD is uh, de afgelopen 13 jaar natuurlijk sowieso de, de, de hoofdfactor factor geweest... in alle problemen die we hebben in Nederland. Het is ook de partij die uh, op ons thema vind ik zelf... Op LBTI-themen te veel achterover zijn gaan leunen. Te veel zeggen: het is wel goed zo en uh, oh, nou, met die transgenderwet, uh, ze wachten nog maar even dat je niet sneller uh, je naam of geslacht kan wijzigen. Nou, en, dus, en, dus, en, dus, uh, en, en ook dat, uh, ja. zeg maar, de wet tegen de homoconversie: dus ja. ja. dat, dat je, dus je <coughs> in Nederland dus nog steeds worden genezen. Zonder dat het verboden wordt of dat het ja. letterlijk ja. bestraft wordt. Een en, uh, verspoeling noemen we. Ja, dus. ja, lief, ja. Belachelijk. Ja, ja en um, uh, nou ja, het, van die partij hoefden we in ieder geval op dit thema sowieso niet meer veel te verwachten. Uh, maar nu hebben we een PVV, dat is te vergelijken met een uh, Meloni in Italië. Uh, de partij van, uh, in Polen, die jarenlang groot is geweest, daar is nu wel weer een omslag. In Hongarije hebben we natuurlijk Orbán, daar staat hij graag mee. Uh, op de foto. Maar uh, kijk je kan het misschien niet. Vergelijken in de extreme. Waar het land nu daarin verkeert. Want Nederland is natuurlijk nog steeds Nederland. Er is in twee weken tijd nog niet. Echt iets veranderd. Hè? Dus er zijn geen mensen het land uitgezet. Maar ja we hebben nu wel een man. Die straks misschien de premier wordt. Voor het aanzien van Nederland. Die zegt. Uh, ja, is, uh, 1 miljoen Nederlanders uh, hoeven Nederland niet meer in. Uh, uh, hij wil stoppen met. Dus uh, alle aandacht voor uh, diversiteit. Ja. En ja, juist in een week waarin we zien dat Rusland uh, LBTI-bewegingen... dat uh, werd een beetje raar gebracht trouwens... maar dat bedoelt hij gewoon alle LBTI'ers mee... Hè, dat land uh, als extremisten uh, beschouwt. En je, en je proeft al een beetje die, uh, dat sentiment in de samenleving... dat dat normaal kan worden gevonden. Dat het normaal is om mensen extreem te noemen. En dat is wel iets om op te letten. Maar ja, de hele kaart van Nederland kleurt lichtblauw. Dus uh, daar hebben we dan mee ja, te doen. En dat, dat is dat natuurlijk is wel een ding. Hè? Want dat is democratie. Ja. En wat, wat hier het, het, het interessante is. Wat maakt nou zeg maar dat de Nederlanders zoveel tegen de PVV. Of zoveel voor de PVV ja. hebben gestemd? Want, nou, daar, ja, op als je zich... dan hier ook leest. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme moet weg. Uh, denk Beseffen mensen voldoende wat er... De vraag, hebben mensen überhaupt het partijprogramma wel gelezen? Nou ja, dat is dus wat, wat ik ook wel vaak, uh, vaker heb gehoord in de analyses over de uitslag. Uh, Maarten van Rossum heeft daar bijvoorbeeld wat over gezegd. Kijk, ik snap heel erg mensen die natuurlijk boos zijn hè, over de afgelopen jaren. Dat snap ik ook. Ja. En dat ze geen huis hebben en dat ze misschien het gevoel hebben dat andere mensen daar voorrang voor krijgen. Dat ze het misschien te veel vinden dat er overal regenboogvlaggen hangen. Dat kan, dat gevoel kan je hebben. Uh, mensen die natuurlijk niet meer rondkomen, één op de zes uh, huishoudens. Uh, steeds meer mensen in de armoede. En dan is de PVV natuurlijk misschien wel de enige partij die makkelijk met oplossingen komt. Zo van, nou, jullie krijgen meer geld, we, alles moet naar de Nederlanders, maar dan halen we het hier even weg. En dan spreekt hij natuurlijk de meeste mensen in Nederland aan uh, die daar geen last van heb, heeft... Um, um, uh, de, dus 2,5 miljoen mensen in Nederland uh, die, die als een soort proteststem. Hij zat altijd met 17 of 20 zetels in de Kamer. Het was altijd een percentage van mensen die gewoon chronisch boos is, zeg maar. Zo kan je het eigenlijk zien. Uh, sinds, uh, uh, dat denk ik wel, sinds uh, Pim Fortuyn ook uh, dus de afgelopen 20 jaar is er een groep kiezers die gewoon zich niet gehoord voelt, maar toch vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, eigenlijk nooit meedoet. Uh, uh, in, het, in het beleid voeren. En uh, vooral wil wat het volk wil. Niemand weet wat dan het volk is. Want laten we wel wezen... drie kwart van de Nederlanders heeft gewoon op een andere partij gestemd... dan de PVV. Dus uh, de meerderheid van het volk wil dit helemaal niet. Uh, het is alleen de grootste partij geworden. Uh, uh, wat mijn voorspelling is... en dat is misschien een beetje om ook gerust te stellen als we het hebben over thema's op LBTI-gebied... daar is, als je nu de verkiezingsuitslag kijkt... is daar nog wel gewoon een ruime meerderheid voor... die ons gaat verdedigen. Uh, behalve dus dan de PVV. Uh, uh, en ik vraag me ook af... als de PVV dus moet gaan samenwerken met iets als de VVD of NSC, wat eigenlijk natuurlijk gewoon een, qua idee een soort CDA is... nou, dan gaan er geen grenzen dicht... Er gaan uh, sowieso ook aan de andere kant er gaat geen eigen risico worden afgeschaft. Het minimumloon gaat misschien ergens in het midden omhoog. Dus ik vraag me heel erg af of mensen die op de PVV hebben gestemd... Uh, ooit wel tevreden kunnen worden gesteld. Dat bedoel ik met die chronische boosheid. Ze blijven gewoon altijd boos. En natuurlijk, mensen hebben echte problemen, dus ik relativeer het niet. Maar... Is het op deze manier op te lossen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, dat, uh, dat gaan we ja. zien. en uh, uh, We wachten de, zeg maar, de verkenningen van, van Plas Stegenk af. Eén uh, uh, ja. voordeel, inderdaad, wat je zegt, is dat er in Nederland nooit één partij alle macht kan krijgen. Ja. En, uh, in tegenstelling dat, uh, en, en, en, en, met die Europese landen. Hè, waar ja. Het ja. Wel is. Ja, ja. ja, een beetje een uh, kanttekening daarbij is dat uh, geen van deze partijen het regenboogakkoord heeft ondertekend. Dat ja. is dan nog wel een, een dingetje. Ja. Daarom dachten we, wij gaan er even een tegenzet geven in de muziek. Terug naar 1998. Wat nog een ja. soort van high periode was. We de Gay Games in Nederland gewoon kwamen. En massaal werden omarmd. We gaan luisteren naar de zangeres die toen de arena volzong: Mathilde Santing met Beautiful People. Komt-ie bij je. Dit ja. ja. is uh, niet het ja. goede nummer. Vind je ja. een correctie erop? Ja, ik hij uh, uh, blijft hangen, dus uh, ik moet even kijken, ik moet hem even erbij pakken. Hij ja. blijft hangen, dus het uh, knopje bleef hangen, even kijken. Ja, daar is ze. Oh, Dit ja, is hem volgens mij. people You live in the same world as I do Ja, dat was uh, Mathilde Santing met uh, Beautiful People. Een uh, prachtig nummer. Ook uh, past wel een beetje bij uh, de sfeer van het weer en de sfeer van het jaar. Uh, we gaan over naar onze muziekrubriek The Tunes uh, of Color. Een uh, nummer uitgekozen door of een luisteraar of door een van ons. Uh, Zometeen nog een oproep, maar eerst uh, Isabel. Uh, dit keer komt het ja. nummer van jou. En, uh, ja, ik ga nog, we, gaan wel, we gaan nog niet... We gaan we gaan, we gaan nog niet dus zullen we nog even... Aan het einde wachten van het uh, ja, ja. interviewtje. Tot we zeggen welke het is. Ja, nou ja, en omschrijf het nummer dat je hebt uitgekozen. Uh, ja, dat is. Uh, een vrouw, kunnen we wel zeggen. Ja. Een, uh, een echt meisje. Daar is ook. Uh, echt meisje in, echte meisje in jungle heeft ze ook meegedaan. Oké. Okay. Heeft ze zelfs de lange nagels. Heeft ze echt daarvoor. Uh, eraf afge getrokken. Mm -hmm. nou, misschien dat jullie al weten wie het is, maar. Uh, het is het bekendste transgender koppel uh, dat er uh, volgens mij in Nederland uh, bestaat. Mm -hmm. als, ik, als ik me niet vergis. En. Uh, nou ja. Uh, Waarom heb je het nummer gekozen? Um, ja, het is inderdaad toch wel. Uh, het liedje gaat over zijn wie je bent, zijn wie, die, wie je wil zijn. En uh, zal ik, ik nog vertellen wie, wie, wie en wat uh, het is? Kon, kondig het nummer maar aan, maar eerst nog even uh, voor de mensen die uh, op 19 december naar de regenboogborrel komen. Je zal uh, gevraagd worden om uh, ook een nummer in te dienen om jouw Tunes of Color te laten klinken vanaf volgend jaar bij Rainbow Radio Zandvoort. Maar dan gaan we nu over naar het nummer wat door jou wordt aangekondigd, Isabel. Ja, dat is uh, Louisa Jansen. Ik weet niet of iedereen uh, die kent. Maar die uh, heeft ja, ook... Een... Ik, ik wist niet dat zij dit was. Maar het is wel een prachtig nummer. Ja, nee, die heeft, die heeft uh, best wel wat meerdere nummers. Ik vind zelf dat... Er wordt met autotune gewerkt. Mm -hmm. Dan vind ik dat met autotune is het wel... Ik heb ook wat nummers gehoord die waren wat minder autotune. Maar ze doet het leuk, ze doet het goed. Uh, en uh, het nummer heet Born to be me. Oké, okay, gaan we luisteren. Als hij het uh, nu wel wil doen. Oh, Dreams. I was born to be me I've been broken and bruised, felt sorrow and pain I was homeless with no place to go I survived all the grief, the hurt and the shame I found love, I'm finally home I've taken the blows, I swallowed my pride All the tears I could cry I'm strong and I'm proud I'll shout it out loud This is me, this is my life I was born to be me I was born to be free I'll reach for the stars I know I've go far I'm proud to be me I was born to be me I was born to be free Be the best I can be Let all the world see I'm proud to be free. I fell down, I got up again Now the world can see the real me I'll shine like a star The world is my friend At last, this is my victory Like a phoenix I'll rise Let my light shine I'm strong, I will always survive My future is bright My future is mine Today I come alive I was born to be me. I was born to be free. I reach for the stars. I know I go far. I'm proud to be me. I was born to be me. I'm born to be free. Be the best I can be. Let all the world see. I'm proud to be me. Ja, ja, ja. Het zijn, uh, inderdaad, uh, doet ons, een, een, ons ouderen, ja. een ja. beetje denken aan, ja. Uh, aan Amanda, Amanda Lier, Lier, inderdaad. ja En ook ja. Uh, uh, Rise Like a Phoenix. Ja, en, ja, dat we ja, ook heel en, erg aan denken. Ja, en ja. hoe heet ze? Uh, de, uh, uh, Diva, uh, Viva la Diva, het, Diva. Ja, precies, ja, ja, het, uh, ja dat soort dingen. Ja. Nee, dus ja, het is ja, de een bekendste uh, uh, transgenderkoppel, uh, mij, van Nederland. Ja. En ze hebben inderdaad uh, een eigen programma op de TLC. Dus uh, inderdaad, bekend is het een trans -koppel, inderdaad de, de vriend was eerst de vriendin en zij was eerst een hij. Dus uh, ja. Mooi. En dat heeft een Moi. eigen, eigen reality-programma. Onder andere, de vriend heeft ook meegedaan, de slechte ver van Nederland. Oh ja, nou daar gaan we het niet over hebben. Nee, <laughs> <laughs> ik zou zeggen, we gaan naar het volgende ja, onderwerp. Ja, onderwerp. ja nou, als het goed is, uh, hebben we aan de telefoon Jennifer Deal. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hey Jennifer, welkom in de uitzending. Leuk dat je Bye. mee wilt doen uh, aan dit interview, mee wil werken aan dit interview. Mijn stem is een beetje raar, maar. Uh, ja, dat komt. Uh, ik ben verkouden, dus uh, ja, dat kan gebeuren. <laughs> Jennifer, het eerste wat wij altijd vragen in de uitzending is: wie ben jij en wat doe je in het dagelijks leven? En hoe ben je verbonden aan de LHBTI-community? Dat zijn drie vragen in één, maar bij deze. Nou, ik ben Jennifer. Ik ben uh, sinds kort een algemeen bestuurslid bij C&C Kennemerland. En hier hou ik me vooral bezig met uh, de jongeren. De initiatieven voor de jongeren. En dat is eigenlijk ook de manier waarop ik bij de community ben gekomen. Oké, okay, heel goed. We hebben jou inderdaad in het kader van de jongeren. Want jij uh, yes, bent coördinator van de GSA's in de regio in het Klopt dat? Ja. ja. En wil jij de luisteraars uitleggen wat een GSA is? Uh, een GSA is een Gender and Sexuality Alliance. Uh -huh. En dat is eigenlijk op uh, scholen, voor de leerlingen zelf organiseren dat ook, is eigenlijk gewoon een groep die zich inzet voor de uh, diversiteit en inclusiviteit op de scholen. En dat wordt door de leerlingen zelf georganiseerd, meestal uh, met een begeleider als een docent. En als coördinator helpen wij uh, hun met hun doelen bereiken die zij zelf zetten voor de school. Oh ja, oh, mooi, mooi, uh, mooi initiatief dus. En uh, de meeste scholen hebben zo'n GSA, kan ik me voorstellen? Uh, volgens mij op het moment wel, vooral ja. op middelbare scholen. Ja, logisch. Want daar begint ook die gender- en seksuality-ontwikkeling. Uh, ja, nou, ja, ja, ja. Dat, dat begint ja. natuurlijk uh, op de basisschool al. Ja. En uh, als we het hebben over transgenderschap, begint dat vanaf je geboorte. Ja, nee, natuurlijk, zo. Maar vaak dus, wel uh, zeg maar de, maar de naam voorlichting. Ja, en, zo, ja. Ja. Ja. Uh, ja, en, en nou, dan hebben we ook nog Paarse Vrijdag. En dat is ook gerelateerd aan de GSA's en scholen. Kan je daar wat over vertellen? Uh, ja, op Paarse Vrijdag wordt er uh, vooral op scholen dus aandacht gevraagd voor de uh, diversiteit en inclusiviteit. En de meeste GSA's die regelen dan in de pauzes dat de school mooi versierd is, dat er informatiemarktjes uh, staan. Maar uh, er worden ook gewoon feestjes gehouden op scholen, alles om aandacht ervoor te vragen. Oké, okay. en, en wanneer is Paarse Vrijdag? Uh, op 8 december. 8 december, dus vrijdag 8 december is Paarse vrijdag. En, en dan dragen ze ook, wat ik begrepen heb, wordt er gevraagd aan, aan scholieren en docenten om in het paars uh, zoveel mogelijk gekleed te gaan, toch? Ja, klopt. En ja. Dan worden de scholen ook uh, versierd met paarse dingen. Oké, okay, leuk ja. En, en, en even, even een tussenvraag. Waarom eigenlijk de vraag? De, de, de kleur paars? Weet jij dat uh, toevallig? Uh, ja, dat komt uit uh, de regenboogvlag uh, zelf. Super, ja. Uh, Paars heeft daarin een bepaalde betekenis. Ik weet even niet heel snel wat het is. Ja, ik help je heel eventjes. Dus het staat voor karakter, voor esprit, voor spirit. Ja, dat was het. Ja, <laughs> ja precies. Heel goed. Mooi, ja en, en nou ja inderdaad dus die spirit die wil je dan uh, op zo'n school ook uh, uitdragen van uh, we horen allemaal bij elkaar. En um, ik heb begrepen dat er ook materiaal mogelijk uh, door uh, het TOC kan worden of kan worden aangevraagd door de scholen. Als ze uh, inderdaad een paasje vrijdag uh, willen meedoen of iets willen organiseren, klopt dat? Ja, je kan het inderdaad via de site van het COC uh, vinden. Maar Paarse Vrijdag heeft zelf ook hun eigen site. Okay. Waarop het eigenlijk al direct uh, te vinden is. Dus gewoon googelen Paarse Vrijdag en dan kom je vanzelf de, de, de site tegen, begrijp ik? Ja. Nou, geweldig. En heb jij nog iets zelf toe te voegen aan dit interview? Nou ja, vooral als je informatie zoekt. Bij het COC kun je daar altijd uh, voor terecht. Nou, dat is mooi. Dan uh, dank ik je heel erg voor dit interview. En uh, tot de volgende keer misschien. Ja, en natuurlijk heel veel plezier uh, En uh, op, uh, ja, ja uh, vrijdag. Dus dat is aanstaande vrijdag ja, al, hè? Ja, ja, ja precies. Dus, dus, uh, staan, ja. Ja. Heel veel succes. Yes, dank jullie wel. Dank je wel. Doei. Doei. En uh, ze heeft een uh, verzoeknummer ingeleverd, toch? Nee, ze had wel een verzoeknummer ingeleverd, maar dat kwam pas uh, uh, vanmorgen vroeg uh, ah, uh, dat... bij mij binnen. Dus dat mm. was een beetje aan de late kant. Wel... Maar, dus we gaan nu uh, uh, volgens mij het nummer Houdini draaien van Dualipa. Skies, even waterfalls. My youth, my youth is yours. Run away now and forevermore. My you youth, can't take my, my youth, youth away. Is yours. The soul so, so I will never break. As long as I wake my up youth, today, you youth, can't take my, my youth, youth away. You can't take my youth away. Here I am stuck on this couch. Scrolling through my notes. Heart was broken. What if we run away? Still what if, growing. what if we left today? What if Waking up to headlines filled with devastation again My heart is broken What if we're hard to find what if, go what if What if we lost our minds When the lights Day. start flashing but like I a photo booth And you. the stars Day. explode No, I won't we'll be fire let it change me Never losing sight of the one I keep inside Now I know it Will be fireproof You can't take my, my youth, youth away. Yours. So storm will never, never break. break. As long as I wake my up today, you can't take my, my youth, youth away. My youth is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth is yours. You can't take my youth away. You can't take my youth away. Oh. To sleep at night, not knowing what's outside, feeling whole. What if we start to drive? What we'll if? Focused. What if we close our eyes? What if? You hit me with words I never heard come out your mouth. Cause we've no time for getting old. Mortal body time is so when the lights they start they flashing, I could find and it. the stars exploding. I'll be fireproof. fireproof. Youth, you can't take my, my youth away The strong line will never break As long as I wake my up today you can't, youth, you can't take my, my youth away My youth, my youth is yours The truth so, so loud you can't break. ignore my As long as I wake my up youth, today my You youth. can't take my, my youth away youth is yours. You can't take my youth away, oh, oh. The soul of mine will never break My youth, my youth, my youth My youth is yours Thanks for watching. Hoop je enjoyed that matchup. Make sure you to the channel. Ja. Dus go follow Casey as well. Ja. Uh, I'm excited to go to the next. Nou ja, yeah, deze kan je wel wegdraaien. Dit is een <laughs> soort <laughs> nabeschouwing, denk ben ik. We hebben een beetje veraf door de laatste outro. <laughs> <laughs> ja, ik, ik, ik dacht er een van. Hij nou ja, staat nog 40 seconden. Dus je kunt er nog een beetje rust aan doen. Ja, en Dan gaat de muziek ineens weg en denk je van, huh? Ja, en dan denk je van, dan wil je weer gaan praten. En dan is het ene van, oh ja, wacht even, wacht even. Er komt nog een nabeschouwing. <laughs> nou ja, geen enkel probleem, want uh, we hebben nog wel het een en ander te vertellen. Uh, we pakken er een actualiteitje bij. Uh, namelijk, uh, ja... Uh, afgelopen uh, 1 december, uh, vorige week vrijdag, was het uh, natuurlijk wereld En uh, ja, daar nog eventjes over, uh, uh, misschien is dat opgevallen dat in de commentaren uh, van uh, de wereldpers wordt gezegd. Dat er weer een toename is van, uh, van aids. Okay. Uh, en dat heeft er alles mee te maken met dat dat vooral weer een, uh, een opleving heeft in uh, de ontwikkelingslanden. Dat we eigenlijk helemaal niet meer zo moeten zeggen. Maar dat zijn toch de landen die over het algemeen een regime kennen. waarin daar zeg maar dat wordt. Uh, ja, waarin het een taboe is ja. en um, die financieel toch nog niet uh, uh, op orde zijn, waardoor zeg maar, het percentage ook inderdaad... Ja, taboeien. en de medicijnen onbetaalbaar zijn. Ja. Ja, ja, en ja. absoluut natuurlijk al en lang en lang en lang niet meer voor de LHBTI-community, uh, maar uh, het is uh, voor iedereen en met name de AIDS-babies, daar kennen we natuurlijk uh, ja. flinke verhalen van. Desondanks is er wel een succesje voor Nederland te melden. Uh, want ja, in twaalf jaar tijd is um, het aantal uh, nieuwe HIV-besmettingen... wel gedaald hier met 95%. Zo. En dat is natuurlijk wel een gigantisch succes. Er wordt een groot deel toegeschreven aan het gebruik van het HIV-preventiemiddel PREP. Um, maar ook het daaraan gekoppelde controleregime is van belang. En even, even zeg nog in de herinnering... voor degene die dat niet weet of niet mee bekend waren... Nederland was zo even het eerste land... Dat dit, uh, deze ziekte zeg maar serieus nam en uh, dus ook op zoek is gegaan naar een uh, combinatietherapie. Uh, uh, en ja, daar was geen taboe. Dus hier zien we maar weer dat zodra iets een taboe is... en we stoppen het onder een kleed... Ja, dan wordt ja. natuurlijk dat hoopje alleen maar groter, groter, groter. Ja. En zodra je het benoemt en je gaat er tegen de keer... dan kun je er dus inderdaad gewoon aan. Kun je er iets tegen doen, ja. Gelukkig minister Kuipers die was in eerste instantie niet positief. Niet helemaal een fan om het verder te verstrekken. Maar hij is uh, daar nu toch uh, bij bijgedraaid. Dus uh, de prepverstrekking uh, zal waarschijnlijk opgenomen worden... in het uh, basispakket. Kijk. Wat dan alleen maar wil zeggen dat waarschijnlijk dat percentage nog verder... Alleen maar omhoog staat. gaat. Oh, ja, ja, ja, Gewoon nou omhoog gaat natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Um, zijn er nog meer actualiteiten? Ja, we, ik denk dat we die het beste... volgend volgende uur even terug kunnen laten komen. Ah ja, want... <laughs> De klok die tikt inderdaad door. En we de... wilden nog wel zeggen dat uh, Louisa uh, mee ging doen in het COC-festival uh, dit jaar, toch? Oh, ja. ja dat, dat is wel was... goed om dat even te benoemen, want dat hebben we in de tweede uur. Dus ja. Dat is een mooi bruggetje naar het tweede uur inderdaad. Dat bedoelt... Iets met het songfestival. Ja. Dat we ja. iets gaan doen met het songfestival. Ja. En niet gaan wel we zelf met het zingen. songfestival. Ja, ja, de, de, de... Nou ja, we kunnen ons nog, we kunnen ons nog opgeven. <laughs> ja, er schijnen heel veel aanmeldingen te zijn. Een uh, uh, stuk of Een stuk of 600. Ja, voor het Nationale Songfestival. Ja, ik, ik, ik ken er toevallig uh, drie uh, die ze inderdaad hadden gedaan. Ja. Maar dan ga ik, ik uit, uh, ga ik jullie toch wel even bijsturen. Want we gaan het niet hebben over het Nationale Songfestival. Ja. Nee. Nee. nee. We <laughs> het gaan het hebben over het COC Songfestival. Ja. Want er staan er al andere. Daar moeten we nog geloof ik nemen. En, en misschien als naat uh, Louis uh, Louise Jans, uh, toch... Dan kunnen we dat altijd nog uh, in de uitzending uh, voor tegen die tijd uh, nog een keertje te horen, brengen. Ja, kunnen we er altijd uh, uitnodigen. Ik denk dat het dus goed is dat we eruit gaan met uh, ja, het laatste nummer. Tot, tot zo. Tot. Ja. Mario ja. Aguilar met Hoi, decido, Decidir. Zo spreek je het uit, toch? Jo. Ja, oh, nou, je wel. Dat wel heel mij ik, wel. Ik geloof je meteen. <laughs> Daar komt <-ie>. hij. <laughs> El silencio se agudiza en esta fría habitación. Solo escucho mis suspiros y el latir de mi corazón. Y a lo lejos una voz dice: Todo estará bien. Llevo tiempo encerrado. Y no quiero salir, con sus palabras me apedrearon, se olvidaron de mí. Que en el fondo tengo un corazón que sabe sentir. Y no callaré la voz que llevo dentro. Y por fin quieres salir. Hoy voy a tomar tu mano. Sin miedo a lo que puedan decir. Hoy decido, decido.